Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken in het land komt het met bakken uit de hemel. En dat zorgt voor de nodige wateroverlast in Limburg en Brabant en andere delen van het land. Zo zijn er in de provincie Overijssel woningen ondergelopen, bomen omgewaaid en staan wegen onder water. Tot middernacht geldt in negen provincies code geel. In de Rode Zee, voor de kust van Jemen, zijn een olietanker en een vrachtschip beschoten. De schepen zijn wel geraakt, maar er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Vermoedelijk zitten de Houthis achter de aanvallen. Dat zijn bondgenoten van Hamas en Iran. Sinds het begin van de oorlog in Gaza hebben ze al meer dan 80 schepen aangevallen op de Rode Zee. Gamewinkel Game Mania heeft faillissement aangevraagd. Op de site van Game Mania staat dat er geen serieuze kandidaten zijn om het bedrijf over te nemen... Vanaf morgen zijn de 35 winkels van Game Mania in Nederland en België dicht. De webshop is nog open. En ben je onlangs naar de Mall of the Netherlands geweest in Leidsendam... ...check dan even of je geen gat aan de onderkant van je auto hebt. De nieuwe drempels die bij het winkelcentrum liggen zijn maar, vrij hoog... ...en daarom raken ze aan de lopende band auto's en die raken dan weer beschadigd. Een verslaggever van Omroep West wilde er, met de auto van de baas natuurlijk, best wel even overheen rijden. Het zijn van die geel-zwarte drempels en ze zijn echt hoog. Uh, ik weet niet of jullie het goed hebben meegekregen, maar ik ben er dus nu doorheen. Het is flink, je moet echt goed uh, indremmen. En je wordt helemaal door elkaar geslingerd. Het winkelcentrum heeft al meerdere klachten binnengekregen, maar laat de nieuwe drempels toch liggen. Dan het weer. In Limburg en in het oosten flinke regen- en onweersbuien. Morgen een bewolkte dag met zo nu en dan kans op regen. Het wordt 21 tot 26 graden.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 Ik begon dit uur met de in Duitsland geboren melodieuze death and folk metal band Equilibrium, die 14 augustus een nieuwe videosingle met de titel Gnosis online hadden gezet. Het is het derde stuk materiaal dat van de band arriveert sinds de komst van hun nieuwe frontman Fabian Ghetto in 2023. En bandoprichter René Bertioom zei het volgende over de nieuwe single van de Duitsers. We hebben het afgelopen jaar aan nieuwe nummers voor Equilibrium gewerkt. En Gnosis zal de eerste zijn die we met de wereld gaan delen. En dit jaar was een uitdagend, maar ook een zeer bevredigend proces. Omdat we diep moesten gaan om de ingrediënten te vinden die we echt willen gebruiken voor ons volgende hoofdstuk. Ik denk dat de nieuwe nummers de meest organische, met de aarde verbonden, emotionele en epische nummers zijn die we ooit hebben geschreven. Ze spreken over de chaos die vaak gepaard ging met diepgaande veranderingen, maar bieden ook een glimp van hoop op een nieuw begin en verlichting. Het perfecte lied om ons nieuwe hoofdstuk te initiëren. De Noorse progressieve metalband Leprous heeft eveneens op de 14e hun officiële videoclip gedeeld voor het nummer genaamd Like a Sunken Ship. Het is de derde en laatste single van hun inmiddels verschenen achtste album, Melodies of Atonement, dat op 30 augustus via Inside Out Music is uitgebracht. Einar Solberg zegt, ik ga verder met de symfonische elementen in mijn solo project. Het was om elk bandlid de ruimte te geven om meer zijn ding te doen. Mijn project zal dus meer filmisch zijn, met ook wat rock-elementen. En dan Lepros. dat wordt een rock- en heavy metal-band... die veel dezelfde mensen zal aanspreken, maar ook veel verschillende mensen. De band heeft naast een Noord-Amerikaanse tour... een zeer bijzondere en exclusieve Europese headline-tour aangekondigd voor 2025... waarbij ze elke avond een unieke set zullen uitvoeren. De steden en locaties zijn zorgvuldig door de band zelf uitgekozen... en de tour zal de eerste keer zijn dat Europa Melodies of Tournament kan horen, evenals hun fanfavorieten en meer. 7 februari zal de band de 013 in Tilburg aandoen. Een lekker sunken ship van Lepros hoor je hier bij Play It Loud brand new. Play It Loud op ZFM, Stamford. Het metalblokje kwam zojuist voorbij met als tweede de progressieve metalcore pioniers Born of Osiris, die op 15 augustus hun nieuwste single In Desolation en de bijbehorende officiële video hebben uitgebracht via Sumerian Records. In de aanloop naar deze single release heeft de band sindsdien de voorgaande singles Torchbearer, A Mind Short Circuiting en hun voorlaatste knaller Elevate uitgebracht. In totaal hebben de nummers 2,6 miljoen streams op Spotify en 664.000 views op YouTube geklokt. Toen er werd gevraagd naar de inspiratie achter In Desolation deelde de band In Desolation vertegenwoordigt de zoektocht naar helderheid in jezelf, zelfs als de reis desolaat aanvoelt. Terwijl dit nummer geworteld blijft in onze roots, blijven we nieuwe sonische elementen verkennen. Na het eerder uitgebrachte eerste album voorgerecht Heavy Metal Viking... bracht de Zweedse power metal zwaargewichter Brothers of Metal... op 16 augustus een songtekstvideo in première voor hun nieuwste single Nana's Fate. De zanger Mats Nilsson onthult... Nana's Fate is heel speciaal voor mij... aangezien sommige delen van het nummer al 25 jaar geleden zijn geschreven. De intro schreef ik toen ik 15 jaar was... maar ik vond nooit het juiste nummer om ermee te verbinden totdat Ilva David het nummer begon te schrijven. Het lyrische thema gaat over een liefde die zo sterk is dat deze zelfs tot in de dood voortduurt. De god Balder sterft en tijdens zijn begrafeningsceremonie sterft zijn vrouw Nana van verdriet, terwijl zijn schip in brand wordt gestoken. Ze wordt samen met hem op zijn schip gezet, zodat ze in de dood herenigd kunnen worden. Voor degene die niet bekend zijn met de band, Brothers of Metal is een spectaculair fenomeen in de internationale metal scene. Hun aanstekelijke, maar krachtige liedjes en krijgskunsten, inclusief archaïsche wapens, zijn een eerbetoon aan zowel heavy metal als de Noorse goden. Hun eerste twee album releases Prophecy of Ragnarok uit 2017 en Emblas Saga uit 2020 hebben de Zweedse band een uitstekende reputatie opgeleverd. En nu zijn ze klaar om de volgende stap te zetten. Hun aanstaande derde studioalbum *Fimbulwinter* Winter toont alle sterke punten van het achtal. Maar er wordt gezegd dat het enkele belangrijke nieuwe elementen bevat. Fimble Winter verschijnt op 1 november via AFM Records en Nana's Feet. Hiervan hoor je nu. Niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Sandvoort. Dear Diary, dear Diary. I've been searching for a higher me. I'm in the sky in the pilot's seat, trying to stop my mind from spiraling. And that's irony. That's irony. A resolution I just wanna be a better human But it's hard when everybody's acting stupid Pardon me if that came off rude I just have a bad attitude With the world and not just with you It's the side effects of abuse I admit I'm a little strange I don't think that I'll ever change I survived a whole life of pain You could say I escaped my fate I'm a cynical, egotistical Unpredictable, hard criminal And I can be a little hypocritical But I'll admit it straight Irreplaceable, undeniably inspirational I lose everything I have available to make I just had another wild dream. I was in a world that admired me, and when I woke up, I was smiling. And that's irony. That's irony. You talk a lot, but you don't even know me. I'm just hoping that my testimony will inspire y'all to stop acting. That. <laughs> Sorry me if that came off weird. I don't mean to be mean, I swear. I have been through a lot this year. I just wanna make a few things clear. I don't like it when people hate behind my back and not to my face. Nowadays it just feels so fake. So I'll come You kiss the hand that takes half in taxes Faking outrage and being seen A generation with no self-esteem It's time to rise up and stand against Them, break the chains and finally see the vision We're post-traumatic from a broken system Follow me into the chaos Engine, ah! It's time to stand It's time to fight, don't be afraid To twist the knife, your sacrifice To break the curse, prepare to die Prepare to burn, abandon hope It's not enough, cause all our gods Abandon us, your sacrifice To break the curse, But the match, was it burn, mm -hmm. Heaven falls, the angels die. ...en top brothers of metal hoorden jullie Falling in Reverse dat op vrijdag 16 augustus hun nieuwe studioalbum Popular Monster hebben uitgebracht. De multiplatina alternatieve metalband geleid door de immer controversiële Ronnie Radke heeft er gelegenheid hiervan ook een videoclip onthuld voor het openingsnummer van het album Prequel die we dus net hoorden. De video geregisseerd door Jensen Noon toont de kenmerkende mix van zware riffs en introspectieve teksten van de band. ...en zet ermee de toon voor wat fans van de rest van het album kunnen verwachten. De Amerikaanse death metal-iconen Nile hadden op vrijdag 23 augustus... ...eindelijk hun lang verwachte tiende album, The Underworld Awaits Us All... ...uitgebracht via Napalm Records. En te ere van de album release bracht de band op 20 augustus... ...de derde single, Under the Curse of the One God, in première. En Carl Sanders gaf commentaar op het nieuwe nummer en de video. We zijn erg blij dat fans eindelijk de kans krijgen om Under the... ...Curse of the One God te horen. Het is een medogenloos en bruut Nijlnummer, nummer ...doordrenkt van Ancient Curses. Veel dank aan Ingo Sparrel... ...voor het opnieuw hanteren van zijn... ...unieke, creatieve, beeldende kunst... ...om onze muziek tot godslasterlijk leven te brengen. Nijl zal volgende maand beginnen... ...aan een zeer uitgebreide wereldtournee in Europa... ...waarna hij naar Japan en Australië gaat... ...voordat hij zich bij Six Feet Under voegt... ...voor hun co-headliner in de VS... ...begin volgend jaar. ...single Turn the Tide van de langlopende... ...heavy metal titane Satan. Het nummer komt van de aanstaande nieuwe... ...full length van de band Songs in Crimson... ...die op 13 september... ...zal verschijnen via Metal Blade Records. Hoewel Songs in Crimson teksten bevat als... ...A once great nation is going down... ...and this is the end of an era... ...biedt Satan geen snelle oplossing. Er is altijd hoop... Oplossingen zijn niet aan ons, muzikanten om te verkondigen, meent gitarist Russ Tippins. Elk nummer heeft zijn eigen thema. Hoewel er geen titelnummer als zodanig is, komt het nummer Deadly Crimson, een verhaal tegen het kapitalisme, daar zo dicht mogelijk bij in de buurt. Als concept geld verdienen met geld is fataal gebrekkig, omdat het afhankelijk is van de constante groei, zegt Tippins. Maar constante groei is uitera uiteraard onmogelijk. Een lopende band van offerlammeren. Tippins vervolgt, turn the Tide is het klassieke King Canute scenario. Het misleide staatshoofd dat gelooft dat hij goddelijk is... en dat wil bewijzen door voor de zee te staan en de golven te bevelen zich terug te trekken. Dat doen ze natuurlijk niet. We gebruiken dat als een allegorie om het belachelijke standpunt van bepaalde jingoistische Britten te illustreren. Die geloven dat buitenlanders geen plaats hebben in ons land. Het is het kortste nummer op het album en ook het snelste... Na de standalone single Slachter vorige maand met Chris Harms van Lord of the Lost is Ixi Journalista, de eerste single van Finse industrial Metalers Thermion Kettleuts nieuwste album Reset. MC Rakapi zegt over Reset: Ik zou zeggen dat Reset is als een bastaardzoon of dochter van eerdere platen, met smakelijke nieuwe kruiden aan het geheel toegevoegd. Het heeft alles wat je ooit van ons zou willen en meer. Een van de bijzondere twists van dit album zijn de zangpartijen. De velle kreten worden gecompenseerd door een enorme melodieusheid, vaak tegelijkertijd. Over Ixi Jumalista vervolgt hij, vooral in moeilijke situaties heb ik geleerd zowel mezelf als anderen de vraag te stellen, wat wil je? Ik heb gemerkt dat wanneer er ruzies en conflicten ontstaan, mensen vaak niet echt weten wat ze werkelijk willen. In gespannen situaties is het ontzettend belangrijk om die vraag te stellen. Anders gaat het belangrijkste probleem waarschijnlijk verloren in al het lawaai. Reset zal op 25 oktober verschijnen via Nuclear Blast. Maar nu kun je alvast genieten van het eerste voorproefje. Ik zie Humanista bij Play It Loud brand new. Anders nooit gedraaid? Play it loud. Draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Kjeut ik de productieve Canadese Metal polymaat. Devin Townsend, die op 23 augustus een gloednieuw album heeft aangekondigd, getiteld Power Nerd. De plaat verschijnt op 25 oktober via Inside Out Music. Deze bekendmaking werd vergezeld met het opwindende titelnummer... met een gastrol van Hatebreed's Jamie Jesta. We spreken het over het album als geheel... die is vernoemd naar een persoon van welk geslacht dan ook... die door vasthoudendheid en doorzettingsvermogen... van wat de samenleving als een zwakte kan beschouwen... een superkracht heeft gemaakt. Tevens onthulde Devin dat de muziek is geschreven in elf dagen, hoewel het natuurlijk langer duurde om de teksten te perfectioneren. Het was een bewuste keuze, geeft hij toe. Ik dacht, ik heb zoveel tijd besteed aan het overdenken van elk aspect van mijn werk. Wat zou er gebeuren als ik dat niet deed? Misschien zou ik de kans krijgen om wat directer te zijn met wat ik probeer te doen. Ik wilde heel graag zien of ik een deel van de kronkels kon doorbreken. En voor ik alweer toe ben aan het laatste blokje nieuwe Augustus metal releases, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metal concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua metal concerten? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. En natuurlijk weten we allemaal dat Joff Tate beroemd werd als de zanger van Queenswijd, de metalband die haar grote successen had met albums als The Warning en Operation Mindcrime. En nu komt Tate naar Helmond voor een Greatest Hit hitset. Hoe vet is dat? En Joff Tate zal dus optreden in de cacaofabriek in Helmond. De zaal gaat open om half acht en de aanvang is acht uur. Tickets kosten 30 euro. En op 4 september treedt Nile op tijdens de Underworld 2024 Tour. En mee als support komen Hideous, Divinity, Pestifer en Intrepid. In de P60 in Amsterdam natuurlijk. De kaartjes gaan in de voorverkoop voor 22,50. En aan de kassa kosten ze 23,50. De zaal opent om 7 uur en de aanvang is om kwart over 7. Op 7 september kun je naar de Noorse Black Metal Band in The Woods. In die treden op in de kleine zaal van de Hedon in Zwolle. Kaartjes kosten 23,50. De zaal opent om half acht. Na aanvang is 8 uur. En diezelfde avond is dus zaterdag 7 september. Dus kun je weer terecht bij Dynamo... voor een avondje melodieuze death metal in de basement... met Tera Down en Neverus. De kaartjes in de voorverkoop kosten 11,50 euro... en aan de kassa kosten ze 12,50 euro... Deuren openen om half acht en de aanvang is om acht uur. Ben je diezelfde avond ook nog naar Tilburg, dan is daar het Metalfest te zien. In de Foxform in Tilburg, dus met Mercenary, Hellefron, Shinigami, Changing Tides, Extinction, Persistence en Ill Trusted. En dan op 8 september, de zondagavond... kun je dus naar de Hellcats en Elia Tempora. Die treden op in de café De Engelenbak in Doetinchem. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de laatste concerten. Maar ik ga gauw door naar het afsluitende blokje nieuwe singles. Uitgekomen in augustus natuurlijk. Beginnende met de Italiaanse symfonische death metal band Flashcode Apocalypse. Die een nieuwe videoclip voor het nummer Morphine Waltz met ons deelde. Afkomstig van het gloednieuwe album Opera dat op 23 augustus is uitgebracht via Nuclear Blast Records. Over het nieuwe nummer en de bijbehorende videoclip zegt frontman Francesco Paoli. Morphine Waltz, het visionaire nummer bij uitstek, heeft een veel diepere betekenis die verder gaat dan de Lysergische sfeer. Het is eigenlijk een waar volkslied voor de wetenschap, die opnieuw heeft bewezen de enige realiteit te zijn die telt. Maar dit nummer is ook een perfecte demonstratie... dat onze nieuwe line-up zich op een geheel nieuw niveau bevindt... en de verbazingwekkende veelzijdigheid van Veronica laat zien... naast de krankzinnige technische vaardigheden van Eugene en Fabio. Na een paar filmische muziekvideo's wilden we hulde brengen aan een andere essentiële, zo niet de belangrijkste dimensie van de band, het podium. Door intense en echt theatrale lijfoptredens te leveren, kunnen we een directe, onbreekbare band met onze fans creëren. En ons komende Noord-Amerikaanse tournee zal onze meest theatrale ooit zijn. Zet het It's 23 augustus een nieuw nummer zouden uitbrengen heeft Blink 182 hun belofte verdubbeld met maar liefst twee nieuwe nummers All In My Head en No Fun beide nummers zullen verschijnen op One More Time Part 2, een komende uitgebreide editie van Blinks Comeback album uit 2023 het verschijnt op 6 september en bevat acht niet eerder uitgebrachte bonus tracks All In My Head is een strak en pittig nummer gekenmerkt door lyrische doorzettingsvermogen terwijl het tot slot gedraaide No Fun explodeert met de snelle galopperende drums van Travis Barker Terwijl Tom DeLonge zingt over het grip krijgen op de volwassenheid. Mijn tijd zit er vanavond weer op. Helaas, ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als ik. Iedereen weer bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Dan ben ik weer te horen met een nieuwe Play It Loud, Dutch Fury. Met erin aandacht voor de allerlaatste Nederlandse metal tracks. Eveneens uitgebracht in de maand augustus van zowel onbekende... Het is zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.